Zwarte gaten Iedereen heeft erover gehoord Kinderen zijn er bang voor Maar wat zijn het nou eigenlijk Vandaag de griezelige waarheid Over deze mysterieuze angstaanjagende natuurverschijnselen Deze toon zou ik natuurlijk gedurende dit hele radiosegment kunnen aanhouden Geheel in lijn der traditie zou dit dan een overdreven spannend stukje radio worden Maar wat schiet u daarmee op? Precies, geen ene iota. Vandaag dus de naakte waarheid over zwarte gaten zonder hyperbole. Volgens de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein... is een zwart gat een gebied in de ruimte waaruit niets kan ontsnappen. Dit is het gevolg van een extreme vervorming van de ruimtetijd die hier optreedt... door de zwaartekracht van een zeer compacte, enorme massa... Rond een zwart gat is er een denkbeeldig oppervlak dat als grens fungeert. De zogeheten waarnemingshorizon of eventhorizon. Vlak boven deze waarnemingshorizon kan het licht nog uit het zwarte gat ontsnappen. Laten we eens beginnen met de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Wat wil die theorie eigenlijk zeggen? Voor Einstein was het zwaartekrachtmodel van Newton de heersende theorie binnen de natuurkunde voor wat betreft de zwaartekracht. Maar zoals dat wel vaker gebeurt in de wetenschap was die heersende theorie toe aan een verbetering. Die kwam in 1916 toen Einstein ruimte en tijd en zwaartekracht met elkaar in verband bracht. Centraal hierin staat de ruimtetijd die stelt dat ruimte en tijd met elkaar verweven zijn... ...eigenlijk vier dimensies zijn, lengte, breedte, diepte en tijdsduur. Tot Einstein werd de tijd als absoluut beschouwd, maar dat bleek een onhoudbaar idee. Sinds Einstein weten we dat het passage van tijd en de kromming van de ruimte... ...beïnvloed worden door objecten met massa en door de aanwezigheid van energie. Dat is een beetje een rare gedachte... omdat onze dagelijkse realiteit hier weinig van laat merken. Dat is alleen maar omdat de effecten over het algemeen te klein zijn om waar te nemen. En toch, als u blijft stilstaan en iemand anders een wandeling maakt... dan zal die ander iets minder snel oud worden. En daar waar u bent is de ruimte ietsje ingedeukt... door de massa van uw lichaam in vergelijking tot een plek waar niemand is... Deze effecten worden natuurlijk groter naarmate de schaal waarop ze plaatsvinden vergroot. Zo buigt de zon, die bal van gas daar op acht lichtminuten van u verwijdert, de ruimtetijd aanmerkelijk af. Zou u het voor elkaar krijgen om op de zon te wandelen, dan zou de tijd voor u nog veel trager verlopen dan op aarde. Maar deze effecten zijn relatief. Dat betekent dat, terwijl u op de zon rondloopt, de tijd normaal lijkt te verlopen voor u maar op datzelfde moment scheest de tijd op aarde ten opzichte van u voorbij. Even samenvattend, op en rond een voorwerp met grote massa gaat de tijd langzamer en buigt de ruimte af... zodat alles kleiner wordt en dichter op elkaar gepakt zit. Nu zijn we weer waar we met ons verhaal begonnen, zwarte gaten. Einstein voorspelde al dat er in theorie plaatsen zouden kunnen bestaan met dusdanig veel massa dat de tijd er praktisch stil zou staan en de zwaartekracht extreem hoog zou zijn. We moeten ervoor oppassen om te overdrijven, dus we zeggen bij voorkeur niet dat de tijd stil staat of dat de zwaartekracht oneindig hoog is. Overdrijven en wetenschap gaan nou eenmaal niet goed samen. Er is één ding aan zwarte gaten dat wel absoluut is. Licht ontsnapt niet aan een zwart gat. Daarover zometeen meer. Eerst nog wat geschiedenis. Al in de 18e eeuw speculeerden de wetenschappers Mitchell en Laplace... ...onafhankelijk van elkaar dat er onzichtbare sterren zouden kunnen bestaan. Beiden stelden zij dat bij dit soort onzichtbare sterren... ...de ontsnappingssnelheid groter zou zijn dan de lichtsnelheid. Hé, hey, maar wacht eens even. Zei je een paar weken geleden niet dat niets sneller kan dan het licht? Dat klopt inderdaad, maar het een sluit het ander niet uit... De theoretische ontsnappingssnelheid bij een zwart gat is hoger dan de lichtsnelheid... ...en daarom verdwijnt alle straling die te dichtbij komt in een zwart gat, zelfs licht. Er bestaat niets wat sneller dan het licht reist en dat definieert een zwart gat. Een kosmische stofzuiger of een stopje in uw gootsteen waar alle materie en straling in verdwijnt. Ik kan het begrijpen als het voorafgaande nog geen bevredigend beeld heeft geschetst van wat een zwart gat nou precies is. Vooropgesteld dat de mensheid nog geen uitgebreid onderzoek heeft kunnen doen bij zwarte gaten, kunnen we wel proberen wat vragen te beantwoorden. Heeft Einstein de naam zwart gat verzonnen? Nee, helaas. De term black hole komt van de Amerikaanse natuurkundige John Wheeler, die in het jaar 1967 deze benaming verzon. Wat is het eerste zwarte gat dat werd waargenomen? De eerste waarneming van een zwart gat stamt uit 1971. De jonge astronoom Charles Thomas Bolton deed in die tijd zijn postdoc aan de Universiteit van Toronto. Bolton was vooral geïnteresseerd in neutronensterren. Hij richtte zijn aandacht op de ster H.D.E. 226868. Deze ster staat voor ons gezien op 6000 lichtjaar van ons verwijderd in het sterrenbeeld de zwaan. Als het helder is en u stapt nu naar buiten, dan kunt u de zwaan goed zien. De hele zomer en herfst trouwens schittert de zwaan aan onze sterrenhemel. De ster H.D.E. 226868 is met het blote oog echter niet te zien... Ook al is deze ster honderden malen zo helder als onze zon. Bolton vermoedde dat HDE 226868 onderdeel uitmaakte van een dubbelster. In ons heelal staan sterren geregeld zo dicht bij elkaar dat ze om elkaar heen gaan draaien. Dat noemen we een fysieke dubbelster. Bolton had dit idee niet voor niets, want er is iets geks aan de hand met HDE 226868. Als we in het röntgenspectrum naar deze ster kijken, komt er wel heel erg veel straling vandaan. Precies, röntgenstraling. Zoiets duidt op de aanwezigheid van een neutronenster, dacht Bolten. Een neutronenster is het superzware restant van een ontplofte ster. Maar uit de waarnemingen bleek dat de ster HDE 226868 te snel draaide... Om een en ander met de aanwezigheid van een neutronenster te kunnen verklaren. Er wordt nu aangenomen dat HDE 226868 om een zwart gat heen draait, dat nu bekend staat als Cygnus X1. Cygnus is trouwens gewoon Latijn voor zwaan. Het duurde tot 1990 voordat deze waarneming erkend werd als zwart gat. Het was de onlangs overleden wetenschapper Stephen Hawking die dit bevestigde. Ik hoor u denken, hoe kan een ster om een zwart gat heen draaien? Alles wordt toch opgeslokt door een zwart gat? En hoezo nemen we allemaal rundgestraling waar? Wordt die dan niet opgeslokt door het zwarte gat in het sterrenbeeld te zwaan? Er is een eenvoudig antwoord op deze vragen. HDE 226868 staat net ver genoeg van het zwarte gat waar het omheen draait... om niet gelijk verzwolgen te worden... De ster draait in zo'n 5 à 6 dagen rond het zwarte gat en verliest enorm veel materie en straling die inderdaad in het zwarte gat verdwijnt. En juist omdat HDE 226868 leeggetrokken wordt door het zwarte gat, komt er veel rundgestraling vrij die nog net de kans heeft te ontsnappen aan het zwarte gat. Deze rundgestraling kan in theorie alle kanten het heelal instralen en een deel daarvan kunnen wij op aarde waarnemen. Het lot van de ster HDE 2268 is trouwens wel dat uiteindelijk alle massa in het zwarte gat is verdwenen. Hoe ontstaat een zwart gat? De huidige theorie stelt dat de meeste zwarte gaten het resultaat zijn van het imploderen van de kern van een zware ster. Dit gebeurt aan het einde van het leven van een ster. Alleen sterren die zwaar genoeg zijn, vanaf ongeveer vijf keer de massa van onze zon... ...kunnen imploderen tot een zwart gat. Maar de ruimte is grillig en er is helemaal niet gezegd dat dit altijd moet gebeuren. Ook wordt er vermoed dat er zwarte gaten kunnen ontstaan... ...als twee sterren of andere superzware hemellichamen tegen elkaar botsen. Hoe zwaar is een zwart gat en is een zwart gat oneindig klein? Nee, het klopt dat die twee zaken grootte en massa aan elkaar gekoppeld zijn... De superzware zwarte gaten hebben een massa van een slordige miljard keer die van onze zon... ...en zijn honderden miljoenen kilometers breed. Niet echt een ideale plek om je auto te parkeren, nee. Deze superzware zwarte gaten staan volgens de laatste inzichten in het centrum van melkwegstelsels. Astronomen denken dat in ons eigen melkwegstelsel ook een zwart gat in het midden staat. Dit zwarte gat noemen we ook wel Sagittarius A... Die naam is niet zomaar toevallig, want vanuit ons gezien staat het centrum van onze Melkweg in het sterrenbeeld Boogschutter, ook wel Sagittarius. U kunt de Melkweg zien als u op een echt donkere plek naar de hemel kijkt. De Wadde-eilanden zijn hier nog geschikt voor, maar misschien ook een vakantiebestemming zoals Zuid-Frankrijk of Spanje. Er bestaan ook kleinere zwarte gaten. U moet dan denken aan een doorsnede van een paar duizend kilometer... met een massa van een paar duizend exemplaren van onze zon. In theorie bestaan er ook superkleine zwarte gaten... kleiner dan een prik, met toch nog een massa van misschien triljoenen kilo's. Maar die zijn nog nooit in het wild waargenomen. Dergelijke zwarte gaten hebben, zo zeggen de wetenschappers... waarschijnlijk ook maar een zeer kort leven... Het zijn deze zwarte gaten die we misschien ook in deeltjesversnellers als de Large Hadron Collider kunnen opwekken. Of dat echt gevaarlijk is kan niemand zeggen, want er zijn geen gevallen bekend dat een dergelijk zwart gat kunstmatig op aarde is gemaakt. Er wordt wel waargenomen dat grotere zwarte gaten buiten onze aarde steeds meer materiaal en straling opslokken en dus ook zwaarder en groter worden. Maar of een minuscuul zwart gat ook zo kan groeien? Tja... Wie zal het zeggen? Wat zit er achter een zwart gat? Is een zwart gat soms een tunnel naar een parallel heelal? Dit zijn meer vragen die voortkomen uit science fiction literatuur... ...dan dat er een kern van waarheid in zit. Een zwart gat is een extreme kromming van de ruimtetijd... ...dus de meest logische gedachte is dat er niks achter zit... Sowieso kloppen veel van onze natuurkundige wetten waarschijnlijk niet meer in een zwart gat. En een tunnel naar een ander heelal, ja, dan kunnen we wel van alles verzinnen. Er is nog geen waarneming gedaan waaruit we zeker weten dat er überhaupt zoiets als een parallel heelal bestaat. Dus de bewering dat een zwart gat een tunnel naar een parallel heelal is, is net zo waardevol als de bewering dat er midden in een zwart gat een onzichtbare kat rondloopt. Hoezo kan licht niet aan de zwaartekracht van een zwart gat ontsnappen? Licht heeft toch geen massa? Dit stoorde mij als kind al als ik naar televisieprogramma's over ons heelal keek. Altijd wordt er geadverteerd met... ...de zwaartekracht van een zwart gat is zo groot dat niets, zelfs licht niet, eraan kan ontsnappen. Maar licht, elektromagnetische straling, heeft toch geen enkele massa? Dat klopt. Natuurkundigen gaan ervan uit dat een foton geen massa heeft... Wat een zwart gat doet, is niet aan de lichtstraal trekken. De extreme zwaartekracht van een zwart gat buigt de ruimtetijd dusdanig dat de lichtstraal afbuigt. Een beetje als een stok in een plas met water. En er is een bepaalde afstand tot het centrum van een zwart gat die de grens aangeeft vanaf waar licht geen andere mogelijkheid meer heeft dan af te buigen in het zwarte gat. Dit noemen we de event horizon of waarnemingshorizon. In mindere mate wordt licht op deze manier ook door andere zware objecten afgebogen. Iets wat Einstein ook had voorspeld en regelmatig wordt waargenomen door instrumenten als de Hubble Space Telescope. Kan er op aarde ooit een zwart gat ontstaan? Als maar genoeg massa op elkaar gepakt wordt, kan er in theorie een zwart gat ontstaan. Of dat ooit zal lukken op aarde is maar de vraag. Onze zon is in ieder geval niet zwaar genoeg om op natuurlijke wijze te veranderen in een zwart gat. Wel moet onze zon, net als elke ster, er op een dag aan geloven, maar dat duurt nog zo'n 5 miljard jaar. Wat is het dichtstbijzijnde zwarte gat? Moeten we ons zorgen maken? Nee hoor. Deze eer gaat naar het zwarte gat V616 monocerotis... op een afstand van zo'n 3000 lichtjaar van ons verwijderd. Wat gebeurt er met de tijd als je in een zwart gat valt? De tijd wordt langzamer naarmate de zwaartekracht toeneemt. Als iemand met een zaklamp zou knipperen terwijl ze naar het zwarte gat zou kunnen reizen... dan zou u op een veilige afstand de zaklamp steeds langzamer zien knipperen... ...tot een punt dat u waarschijnlijk nooit meer de volgende knipper waarneemt. Vanuit ons gezien komt onze collega met de zaklamp dus mogelijk nooit aan in het zwarte gat... ...en blijft ze voor altijd in de event horizon hangen. Zo langzamerhand mag het duidelijk zijn dat zwarte gaten vreemde entiteiten zijn. Tot slot, komt er echt niks uit een zwart gat... Stephen Hawking heeft geredeneerd dat er, ondanks alles, toch informatie weglekt uit een zwart gat in de vorm van Hawking Radiation, oftewel Hawking-straling. Dit is minder raadselachtig dan het misschien klinkt. Om Hawking Radiation te begrijpen moet u aannemen dat er overal in het heelal en altijd virtuele deeltjes ontstaan en direct weer verdwijnen. Dit zijn kleine deeltjes die uit materie- en antimaterieparen bestaan. Direct na hun ontstaan heffen deze deeltjes zichzelf weer op. Virtuele deeltjes verklaren een heleboel natuurkundige verschijnselen... en op die manier zouden we kunnen beweren dat ze zijn waargenomen. Maar dat is wetenschappelijk gezien wel erg kort door de bocht. Hoe het ook zij, als we ervan uitgaan dat een virtueel deeltjespaar... ook aan de rand van een zwart gat kan ontstaan... dan kan mogelijk de helft van zo'n virtueel deeltjespaar in het zwarte gat vallen terwijl de andere helft daarbuiten blijft bestaan. Dan kunnen ze elkaar niet meer opheffen en op die manier zou massa kunnen verdampen uit een zwart gat. Mijn naam is Hans Zimmerman, tot volgende week en ik hoop dat u uit de buurt van zwarte gaten blijft.